Marjet Krol met het NOS journaal. Minister Dekker wil de komende drie maanden elke dag een verslag hebben van de kliniek in Den Dolder. Aanleiding voor het verscherpte toezicht is de ophef rond de patiënt die zaterdag niet terugkwam van verlof en eerder de zaak rond Michael P. De verdwenen patiënt werd vandaag weer opgepakt in Breda. Het kabinet wil 2.000 nieuwe parkeerplaatsen maken voor vrachtwagens. Het gaat om beveiligde parkeerplekken langs de belangrijkste routes waar chauffeurs kunnen uitrusten, douchen en eten. Door een tekort aan dat soort plekken... parkeren chauffeurs nu vaak op plaatsen waar ze eigenlijk niet mogen staan. En gemeenten klagen daar al langer over. De baas van de politie van New York heeft zijn excuses aangeboden... voor de beruchte inval in een homobar in 1969. Over twee weken is de Stonewall Inn-inval precies 50 jaar geleden. De politieactie leidde tot de Stonewall Rellen... Die gezien worden als het begin van de strijd voor gelijke rechten van de Amerikaanse LHBT-beweging. Vietnam moet een man die gevangen zit vanwege kritische berichten op Facebook onmiddellijk vrijlaten, zegt de Europese Unie. De man van 38 werd vandaag veroordeeld tot zes jaar cel. Zijn berichten op Facebook zijn volgens Vietnam gericht tegen de staat. Brussel noemt de veroordeling zorgelijk. En Amnesty International zegt dat in Vietnam steeds vaker internetgebruikers worden gearresteerd. Inzamelingsactie Alp du 6 heeft tot nu toe bijna 12 miljoen euro opgebracht, een half miljoen meer dan vorig jaar. Vandaag kwamen 4500 deelnemers in actie. De meeste beklommen Alp dues op de racefiets, maar er waren ook hardlopers, wandelaars en iemand op skielers. Het ingezamelde geld is voor KWF kankerbestrijding. En het is nog niet duidelijk of het Nederlands elftal de finale heeft gehaald van de Nations League. Oranje speelt op dit moment nog tegen Engeland. Na 90 minuten stond het 1-1. En daarom is nu de verlenging aan de gang. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen begint zonnig. Smiddags trekken er regen- en onweersbuien over. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Voor de buien. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en sieren.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 Peaceful Radio Show 1336. En we gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek hier op CFM Zandvoort. En twee nieuwe werkjes, daar beginnen we mee. Dance of Two Souls van Purple Motion Motions. En daarna Macland Ave van Mike Woodlark. Ja. Daarna natuurlijk gaan we terug naar de uh, awards van Zona Music Report... En dan hebben we de volgende werkjes voor je van Marcia, Watson, Bendo, Linterdo, Dave Arkestone, Karani. Onze eigen Limburgse uh, nieuwheidsmuziekster. Prachtige muziek overigens van Karani. Uit Stijn Majestiek daar. En we sluiten af met Valerie Romanoff. En daarna komen weer de. Nieuwste werken uit 2019. Ja, zo staat het hele programma bol van prachtige nieuwheidsmuziek. Eerst maar eens even beginnen met Dance of Two Souls. Veel luisterplezier.